Aan verkeersinformatie Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... staat de Zoogelovarendsveen en Hoge Made een file van 6 kilometer. Er is vanmiddag een ongeluk gebeurd. Dat is inmiddels van de weg. Maar door een technische storing... kan het rode kruis boven de weg niet meer uit. De rechte rijstrook is dicht. De nieuwste sneakers van Adidas, Puma en Nike... vind je nu bij WKAN.nl. Dus bestel ze vanuit huis en je loopt er morgen mee weg...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 Dit is Radio 1. Tros Autoshow. Presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. En welkom bij de Tros Autoshow, het werkelijkse programma op Radio 1. Ik ben Bas van Werven en naast mij, zoals elke week, Carlo Bransen... hoofdredacteur van Carls Magazine, Carlo. Ja. ja alles en we, wel en, en present, we hebben, zelfs, we hebben vandaag zelfs ook een columnist uit dat blad Toch gast. Dat Had. is waar, Ja, ja. Dat ja. is hij ook nog, hè? Ja, zo is het wel. Dat is je ook nog welkom. Even in van Nederland. David Hammelburg, correspondent in Amerika. Zoon van Bernard Hammelburg. Ja. Uh, in, uh, en ook een beetje autogek ben jij, volgens mij. Ook een uh. beetje autogek. Nee, nee. Ik nee, heb dan... jouw auto gezien, in, uh, waar jij York <laughs> nee, nee, mee nee. rijdt. Dat nee. is, dat is, nee. Nee, nee maar dat ik, wil niet zeggen dat ik je Ik inmiddels een bent. nieuwe. Oh, ja. ja, vertel. Nou ja, ik rijd nu in een... Tweedehands BMW 325, daar ben ik helemaal gek op. Ja, daar was je toen al... Uh... E, ja, en uh, ik heb hem dus uh, ietsje meer dan een jaar. En ik vind dat fantastisch. En okay. dat ding werd, werd letterlijk in mijn uh, schoot gedumpt. Omdat het een pookje was en die waren tussen de straatsteden... Oh, een stikshift. Een, een, stickshift een stickshift, stickshift. Dat, ja, ja, daar ben ik dol op, maar geen Amerikaan die in een nee. stickshift rijdt. Heer nee. de, Bas, voor jouw informatie, de heer Hammelburg, toen ik in, in, in New York was, toen ik reed in een... Uh, Honda? Acura ja, ja, ik weet Integra. Het. Ik, wel een ik Honda ken een Honda Integra. De ja. lelijkste auto van ja, heel New York. Het leukste ja. van die hele auto was de, de, de 80 press badges die aan de binnenspiegel ja. hingen. Ja. ja, zo kom je nog eens ergens. Ja, ja. je komt ja. ergens. David, welkom. Goed, Hartstikke dankjewel. leuk dat je er bent. We gaan straks rijden met de Zezolkik Dat klinkt een beetje als een gerecht. En meer dan dat is het ook niet. Maar jij bent in Geneve geweest de afgelopen week. Uh, ja. Vorige week uitgebreid besproken, heel veel nieuws. Hoe was de sfeer? Was het iets gezellig? Was het leuk? Oh, Vrienden ja, gezien? Ja, ja. Lekker gegeten? Zo, op autoshows altijd hetzelfde verhaal. Alsof er niks aan de hand is, zou ik maar zeggen. Nee. Van jongens, lang leven de lot. het is allemaal fantastisch. Allemaal dit, dat, dus en zo. En zo hoort het ook wel een beetje op een show natuurlijk. Het zijn een beetje goed nieuwsmomenten uh, ja. in de... Industrie. Over nieuws gesproken, droogt dat dan ook meteen weer op het nieuws naar Genève Of heb je nog nieuws? Nee, er, is, er is natuurlijk heel veel nieuws. En natuurlijk hè, de speurzin van ondergetekende op zo'n show. Daar ben je natuurlijk ja, altijd met je vak bezig. Uh, oh, zoeken, zoeken, duskeur, zoeken. De leuke feitjes voor de listeraars. Ja, nou, nou, nou. Kom Eén maar door, van dan. de meest boeiende auto's. Boeiende auto's. Ik ja. zal zo vertellen waarom. Dat was de Bentley EXP-9F. Dat is een onmogelijke naam voor een auto die naar vele hopen nooit zal komen. Nee, maar... Dat is namelijk een, een, een dubbel, dubbel opgeblazen Porsche Cayenne Turbo, maar dan een Bentley. Nee, het is een Q7 die ze hebben willen doen lijken op zo'n... Plateauschoenen uit de jaren zeventig, waar, waarvan die hele, hele missen ghetto-zwarte uh, uh, in mee liepen. Dat 12, soort een twaalfcilinder SUV, dus de enige in zijn klasse. Hè? Ja. En, en, en, en you need to feel special in this car, zei de man hè? Yeah. <laughs> die, die, die, daar, die die auto lanceerde. En dat, ja, ik denk, dat, denk dat je dat ook wel voelt, want zoveel shikes met, met uh, ernstige ademnood uh, bij de geboorte die nu volgens mij de enige doelgroep zijn voor die auto. Want, die zijn dat natuurlijk niet. Nee, want Bentley, een klassiek Brits merk. Daarbij denk je aan ruitbroeken, aan, aan, aan, aan gedistingeerde RAF-snorretjes... aan oude families. En dit is gewoon, dit is gewoon een soort, ja, eigenlijk een soort, soort wind. Zeg maar ja. dan een broekwind uit uh, Bentleyland. Dat kan toch helemaal niet? Een broekwind uit Bentleyland. Dit is wel een aardige tweet misschien ook. Brandy. Maar ja, ik heb geen tijd om te De Bentley Brookwind. Ze hadden toch ook vroeger de Bentley Brooklands. <laughs> die dat ja, is nog, nog steeds. Ja, dat is, ja, is nog, nog steeds. Ja, ja, ja. Bentley Brookwind. Ik ben ja, hele lelijk oud. Ja. Dus, nou, branden. hij is behoorlijk lelijk. Ja. Dat is hij is behoorlijk lelijk. En dan vroeg laatst iemand van: zou je die dan? Die zou je dus nooit willen hebben. Ik zei: wel. Dat dan weer wel. Want het is natuurlijk wel weer een soort, so van, hè, een soort statement. De nieuwe niet. Range Rover stond er niet. Nee. Maar daar fluisterde wel rond dat in maart 2013... dan komt er een compleet nieuwe Range Rover. Die mm -hmm. zal 500 kilo lichter zijn. We hebben het hier al vaak over gehad. Gewicht is de sleutel tot de toekomst ja. als de motorschaat. gaan. Ja. 500 kilo lichter zijn dan de huidige Range Rover. En daarbij sprak ik vanmorgen ook een Land Rover dealer. En die... En die blijven zich verbazen over het aantal mensen dat Ivox koopt... en ja. dan... Dat is een auto die is vanaf 42.000 euro leverbaar. Ja. Maar er is er nog nooit eentje weggegaan bij deze dealer voor onder de 70. Dus... Omdat ja. mensen ook daar steeds lichter worden van een uh, nee, Land Nee, er ja, is dus de, er enorm toegeslagen daar. Tussen de 70 en de 100.000 euro ja. voor Land Rover Evo. En het is een auto, met, met, met, met alle respect, niet veel anders qua binnenruimte dan een, dan een Mini Countryman. Hè? Nou, nou, dat is je nou weer, weer... BMW X1. Ja. Ik weet dat het bij jou al gauw niet goed is als er geen Porsche op staat. Maar nee, dit dat is, is waar. Nee. Zwaar overdreven. BMW X1, die maat heeft het. Nou vooruit, omdat Audi jij het Q3. bent. Omdat... Maar die kost Zal... er ook. Zal ik maar, maar... snel doorpraten? Want ah, ik... het is, het komt onzin je wilt ook niks vandaag. meer Er he? komt onzin uit vandaag. <laughs> nee, het want jij bent, drugie, drugie. jij bent verliefd op die iVoke En dat komt omdat je eigenlijk Victoria me heel, weg heel erg leuk Nee, we nee, nee, hebben even de waarheid boven tafel, Brandsen. Wat is er? Uiteindelijk ja. gaat het erom dat je Victoria Beckham een keer wil zoenen. Nou, ik als laatste dan mag het. Alsjeblieft. Dat is gelogen. Daar sta ik nog achter. Ja, jij nog verder nog, achter, uh, hey, Ik heb toch wel een vraagje. Zo'n Bentley. Wordt ja. dat dan onmiddellijk meegenomen in zo'n autoshow in Genève... door een of andere oliescheik? Of blijft dat alleen lekker staan? Dit, dit was echt een showcard. Dit was echt een showcar. Een, een soort van statement van, van Bentley. Twee stands verder op de nieuwe Volvo V40. Moeten we het toch even over hebben. Want een toch een beetje Nederlandse auto uh, gaat de V50 opleveren. Is ook meteen het einde van de Volvo C30... Hm. Als die auto, dus de V40, in productie gaat in Gent, België, dan gaat de C30, C30 uit. Die auto heeft het in vijf jaar tijd niet gebracht hmm. tot waar de wezen moest. Toen was iedereen ervan overtuigd: Juppe, tw uh, uh, twee personen, uh, uh, dat wordt de toekomst. Maar zonder. Een wat praktischer vijfdeursmodel kun je, je gewoon niet handhaven in Autoland. Nee, dus een, na vijf jaar uh, een leuke auto te zijn geweest, gaat dat concept het toch niet halen. komt wel een tweede versie van die V40 en dan wordt het gat ingelost. Verder kunnen wij, gefeliciteerd beiden, uh, nu op 45% van de snelwegen 130 km per uur rijden. Dat wordt hey. 55%. Dus we melden het maar dat even. zo goed, ja. Ze dus we kunnen wel pro proberen dat zelf naar 75% te trekken. Doen we al, hè? Ja, eigenlijk, we al. Doen, we al. doen we eigenlijk al, hè? En dan, ja, dan willen we het toch nog even hebben... niet over de 1.6 THP-motor, want dat hebben mm -hmm. we bij Tros Radar al mogen ja. doen... maar wel even over de Fiske Karma. Want het Amerikaanse blad Consumer Report heeft zo'n ding gekocht... maar niet gehaald bij een dealer zoals nou, nee. wij dat uit geld nou doen, maar gekocht... En dat ding dat viel na 300 kilometer stil. Oh. En het gekke is, dat is ineens wereldnieuws. David Hammelburg, je mag dadelijk vertellen hoe zoiets oh. kan. Jongens, één ding. Uh, afgezien van het feit dat ik regelmatig auto's heb gehad... die na 300 kilometer wel eens ja. een keer stil vielen. Uh, Britsen. Je koopt een Fisker Karma. Uh, in ruil voor heel veel opgestoken duimen. En misschien ook wel een supplu aan vrouwelijke uh, medepassagiers. En ik weet het allemaal niet, als een van de eerste op de wereld een auto die in detail nieuw is. Ja. En in ruil, daarvoor ben je een soort van test. Ja, case. ja precies En dan kan er wel eens wat fout gaan. Maar ik begrijp dus niet hoe, hoe uh, Amerika op zijn, op zijn, op zijn achterste been staat, omdat er nu dus een visker karma is stilgevallen. Nou, ja, maar Ze zijn, op, wat, zijn wat gewend. Waarom staan ze op een achterste been? Ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Je betaalt nou pakweg een kwart miljoen dollar voor zo'n ding. Nou ja, iets minder. Nou ja, bedoel, en dan kan je op zijn minst verwachten dat hij uh, van hier tot uh, de overkant kan rijden. Uh, in één keer zonder dat het er in elkaar valt. Je weet, Carlo, ik was een paar jaar geleden bij Fisker zelf. Ja. In Orange County in Californië. Uh, daar was ik bij de, de, de fabriek. En die auto, ja, het is een prachtig ding. Hij ja. uh, reed er zelf al in. Uh, en we waren bij een hotel waar hij een, een bijeenkomst had, een vergadering. Hij is en, Henrik Fisker, ja, de baas. Uh, ja, precies, ja, ja de Deen. En die, uh, die auto stond dus in de parkeerplaats. En het hele hotel stond om die auto heen. Ja. Ik heb nog ja. nooit zoiets gezien. Als ze een Jetsons-achtig ding zagen. Wat niemand nog nooit had gezien. Ja. En die mensen stonden daar de op, de onder, de naast. De voor en de achter om fotootjes te nemen. Ja. Um, ik denk het, uh, ja, alsof een Amerikaan voor de eerste keer bij Madurodam zou komen. Dat dat idee had ik. Ja. En het, het, ja, het, het ziet er prachtig. Echt ja. heel mooi uit. Ja. Maar in ruil... Maar, in, maar, maar in ik moet ruil, het wel doen. In ruil voor uh, die, die, die, die, die enorme attentie die je krijgt, ben je, je bent een pionier. En dan, en dan zal je er ook eens een keer aan moeten wennen dat er een, een software bugje in zit. En dat, weet je, en, en dat soort dingen. Ik, ja, ja. Ik, maar ik begrijp meer, het is meer het fenomeen dat in Amerika blijkbaar zoiets dan ineens wereldnieuws. Ja, maar ik, ik, ik kan me ook heel goed voorstellen, de, uh, uh, met zo'n soort auto, dat was met Tesla ook, hè, in, ja. helemaal in het begin. Uh -huh. Zij zeggen ook, de mensen die deze auto kunnen betalen, weten dat zij een testpion zijn. Ja. Dat zij dus ja. degene zijn die dat uh, Ver brengen. Uh, ja. Precies. Ja. Net, net zoals de oorspronkelijke mobiele telefoon, dat werkte ook niet helemaal. Nee. En alleen maar superrijke mensen konden dat betalen. Hm. Hetzelfde met, uh, met de Fisker. Maar het valt me ook tegen. Ja. Echt, dit, dit hoort niet. Ja, dat is ook iets misschien wat weer terugpakt op, op het idee... wat mensen hebben gekregen over de Amerikaanse auto-industrie. Waar het, ja, het natuurlijk slecht mee is gaan. Dat heel langzaam aanhaakte. In dat verband wel aardig. Want daar wil ik jou, jouw mening over, over horen. Eh, als het even kan, eh, David. Want terwijl jij in Geneve was... Eh, werd in Amerika gestemd voor eh, de Republikeinse presidentskandidaat Super Tuesday, Super Tuesday ja. Negen ja. staten tegelijk. Mitt Romney versus Rick Santorum. Ja. En vooral, Romney heeft geen vrienden gemaakt... bij de Amerikaanse auto-industrie door dit te zeggen ooit. Detroit Go Bankrupt. Oftewel, let Detroit Go Bankrupt, laat ze maar failliet gaan. Dat Duidelijke boodschap. tijd geleden gezegd, hè? Ja, nou, dat was niet zo lang geleden. Dat was in uh, de, de strijd om de staat Michigan. Ja. Zowel uh, Romney als St. zijn daar een stelletje tekeer gegaan met z'n tweeën. Hm. Tegen... Het uh, reddingsactie van Barack Obama voor uh, uh, GM. En General Motors wordt daar uh, cynisch en knipoogend nog genoemd... government motors, want ja. dat is dus gered ja. Ja, door de Amerikaanse overheid. Uh, maar de filosofie van een Amerikaan zegt kapot is kapot. Jammer dan, ja. komt er wel weer een nieuwe. Er, er, er bestaat geen bestaansrecht. Mm -hmm. uh, Lee Iacocca, dat was de voormalige uh, leider van... Ja, ja. die heeft ooit gezegd... zoals het met GM gaat, gaat het met Amerika. Mm. En dat imago, dat speelt nog steeds. En nou, dat was dan in de jaren 80. We zijn nu ja. 2012. Maar Obama heeft dus uh, General Motors gered. Daar gaat het ook weer redelijk goed mee. Mm -hmm. Die twee hebben dus campagne gevoerd tijdens de voorverkiezingen ja. in Michigan. En die zijn met daar tekeer gegaan. Maar anderzijds, hij moet daar ook stemmen gaan trekken. Want het mooiste is dat hij deze week eh, ineens probeert dat helemaal om te draaien. Eh, sterker, hij houdt ineens van Amerikaanse auto's. I love cars. I don't know. I mean I I grew up totally in love with cars. I used to be in the 50s and 60s if you showed me one square foot of almost any part of a car, I could tell you what brand it was, the model and so forth. Now, now with all the Japanese cars, I'm not quite so good at it, but I still know the American cars pretty well. And uh drive a Mustang. Uh I live I love cars. I love American cars and long may they rule the world. Let me tell you. I want to Do well. Long may they rule the world. But David, as you know, dat is Amerika's slijmen op zijn best. jij wou hoe lang in Amerika? Ja, 30 Jaar. Dat bedoel ik. Ja. De, de, als je dit toch hoort, en met name die ommezwaai van zo'n man... Ja. dan weet je toch zeker dat je nooit op hem moet stemmen. Nee, maar er zit, <laughs> nog, er zit hier nog een ander verhaal bij. Ja. Want hij noemde hierna de drie uh, Cadillacs waar zijn vrouw in rijdt. Dat ja. was in diezelfde tekst. Rijdt, of rijdt gereden Nee, rijdt. Oh, rijd. Ja, oh, okay. zij is dus momenteel in bezit van drie Cadillacs. Ja. En afhankelijk van de dag... Pak ze, ze, ja. ze er een. Pak ja. ze er En dat ging zo averechts tegen de Amerikaanse mentaliteit, want dat blijkt hoe rijk die mensen zijn. Ja, hij heeft ja. dus drie Cadillacs. Zijn vrouw heeft drie ja, Cadillacs. Oh ja. Ja? Dus die man werd ook hiermee onmiddellijk uitgekotst. Ja, ja. Ja, dat deed Obama het beter, want die ja. zei van... als ik, als ik ooit uh, president af ben, dan ga ik een Chevrolet Volt kopen. Ja, precies. Dan gaat dat verhaal gaan. When I leave the White House, I will buy a Volt. Je hoorde ja. hem zeggen. Ja. Ja. Nee, dat ook dat is niet echt slim, want de Volt, dat slaat maar niet aan. Nee, helemaal ja. niet. Ja. De Amerikaan denkt, ik wil, ik moet hm. kunnen rijden van pakweg New York naar Californië. Dan moet ik bij elk benzinestation ja. benzine kunnen krijgen. Ik heb geen ge, uh, zin in gedonder met een, uh, een pakketje ja. en een ding. En het, dit is, dat noemen dat dat ze ook, uh, uh, range fear. He, dat, zo, ja, nee, echt, dat het ja, ding niet verder kan dan, ja. dan, ja, dan, yeah, dan, dan x ja. aantal kilometer. Ja. Um, maar wat er met die volt is gebeurd... hij is een paar keer in de fik ge, uh, ja. gegaan. Ja. En ja. Dus ja. dat vinden de Amerikanen helemaal niet mooi. Ja. De volt op zich uh, is... Ja, ik noem het in Amerika nog steeds een conceptauto. Want Amerikaan zegt. het is een fantastisch concept. Er rijdt iemand anders in. Prima. Ja, precies. Ik ja. hoef het niet. Let maar right. maar ja. dat ding kost wel 40.000 dollar. Ja, Goede En dat is dus dat het is dubbele. Dat in Amerika heel veel. Dat, hè? Ja, dat is het dubbele wat een normale GM. Of Chevy uh, ja. in Amerika kost, met ja. die met alles erop ja. en Dus waarom zou je? Not in my front yard, hè. is iets anders dan mijn backyard. We gaan, we gaan zo over, over rijden. Ja, Range 4 had je het net over. Ja. Nou, mensen die dat niet hebben omdat het maar 500 meter is... Zijn de schaatsers die in Berlijn zitten ja. tijdens de Wereldbeker. Sebastian Timmerman die is daar, voor de lijn... en die zag ze net Range 4 uitgebroken, daar op die 500 meter. Was <laughs> Ik uh, kijk vooral naar twee hele blije broers, tweelingbroers zelfs. Ronald en Michel Mulder... De oudste van de twee is Michel Mulder. Die kwam tien minuten eerder ter wereld dan Ronald Mulder. Uh, wint voor de eerste keer in zijn carrière een wereldbekerwedstrijd. Vorige week stond hij in RV1 voor de eerste keer in zijn carrière op het podium. En een week later wint hij in 35 01 Wint Michel Mulder deze uh, laatste wereldbekerwedstrijd op de 500 meter van dit seizoen. Taibu Mo, de Koreaanse Olympisch kampioen, wordt tweede op slechts 300ste van een seconde. En dat is genoeg voor Mo om het eindklassement te winnen van de wereldbeker. En Jan Smeekens eindigt op de derde plaats andere Mulder, Ronald Mulder, is ook blij. Omdat hij zich kwalificeert voor de WK-afstanden over twee weken in Ereveen. Samen met tweelingbroer Michel en met Jan Smeekens. En dat heeft uh, te maken dat Ronald Mulder gisteren een goede tijd reed in de eerste omloop. En daarmee maakt hij Ronald Mulder zijn uh, slechte seizoen dat hij tot nu toe had meer dan goed. Dus feest bij de familie Mulder. Ronald Mulder na het WK, Michel Mulder ook. En hij wint ook nog eens voor de eerste keer in zijn carrière een wereldbekerwedstrijd. Dankjewel, Sebastian Timmerman voor langs de Lijn in Berlijn bij het wereldbeker schaatsen worden een impressie van de 500 meter mannen. Wij zijn terug bij uh, de nationale, sorry, de nationale de Oudersja, ook wel een beetje nationaal. Uh, zeker ja. op Radio 1. Ja, ja, ja wat, wat, wat zeg je? Zeker. Het is nu zelfs internationaal, oudersja, Want we met daar Ja, van bij. ja, ja. Ik, ik, ik, ik was net bij het nieuws nog één ding vergeten. Dat, ja. heeft, dat heeft toch afgelopen week gespeeld, heel kort. Mm -hmm. E10. Oh, die benzine, die bioethanol. Die is slecht voor je auto, hè? Ja, ja dat, dat is bekend. Een ja. heleboel auto's kunnen niet tegen E10. Dat is een normale brandstof waar bioethanol voor 10% aan is toegevoegd. In Duitsland, Frankrijk, kun je het overal kopen. Bij ons gelukkig nog niet. ANWB heeft even gecheckt van als we nou een auto pakken die er niet tegen kan. Wat gebeurt er dan? En? Nou is het wel boeiend kan ik je melden. Die hebben een Opel Signum genomen. Dat is zo'n luxueuze... Voormalige... Voor ja. ja, een ja. soort Vectra Plus-achtig ja. apparaat. Niet heel veel van verkocht, dus wij dachten ze ook, want als er dan eentje in de fik moet, dan maar een signum. Maar dat is inderdaad, dat is niet gering jongens, want na 7000 kilometer zegt het persbericht, er was nog helemaal niets aan de hand, maar bij 20.000 kilometer bleek het aluminium te zijn aangetast en begonnen dus allerlei benzine onder de motorkap. Uh, rond te dwalen en rond te, te spuiten lekken. en dat soort dingen. Oh. Dat is gewoon helemaal niet fijn als dat gebeurt. Nee. Dus, uh, ja, en ik vermoed toch dat ondanks het feit dat dit een proefje van de is, dat dit ook toch de invoering van E10 in Nederland weer verder gaat vertragen. Dat denk ik ook, ja. Ik heb er namelijk geen zin meer in in het spul, hoor. Nee, dat die als het, het dwars door je blok heen verreest. Ja, nou ja, goed. Dat, je, je zijn een dus een de er zijn dus ook heel veel auto's, heel veel auto's waar het wel bij kan. Maar ja. om dat nou te gaan lopen testen, ik ja. weet het niet. Als u een zichtnum heeft en u wil dat hij inderdaad snel voorbij is, gewoon. E10, in Duitsland e tanken klaar. Ja. Mooi ja. voor de verzekering ja. denk ik ook. Succes verzekerd. Ja, uh, Carl over succes verzekerd. Uh, Suzuki, hè? Ja. Als je Suzuki zegt, zeg je altijd klein. Ja, fritura's. Of nevitara's heet die wel. <lacht> Fritura. Ja, die kleine naar... Uh, uh. Klein, rap. Uh, maar Suzuki wil meer. Ja. Weet Motsi je nog die reclamecampagne, de Giant Suzuki? Uh -huh. Ze hebben hem nu. Hij het niet meer Giant Suzuki, maar ze hebben hem nu uh, de Kizashi gedoopt. En hij is ook in ons land verkrijgbaar. Ladies en gentlemen, oh, we want our full attention for no van Suzuki. It's uh, Kizashi! Oh! Kizashi-san! De Suzuki Kizashi. Ja, we kunnen er allemaal mooie Shogun-verhalen uh, bij gaan maken. Want dit betekent Kizashi. Hoe bedenk je het? Um, er komt iets groots aan in Japan. En dan moet je dus als je erachter rijdt denken, nou, wat dan? Wat komt daar voor groots aan? Geen idee. De Kizashi is namelijk gewoon eigenlijk een golf met een kont. Tot en met de grill is eigenlijk hetzelfde. Het is een beetje een Volkswagen-achtige Audi-gejatte neus. Met de lampjes ook gejat een beetje van Volkswagen. En de achterkant heeft ook wel iets Europees. En dat is natuurlijk handig, want Suzuki doet net als heel veel andere Japanse merken... uiterst uiterste best om modus ook buiten Japan te kunnen verkopen. Nou, deze is helemaal wat dat betreft European specs. En op papier ziet het er eigenlijk nog mooier uit. Want met een 2,4 liter viercilinder... Wat een enorme viercilinder. Ja, dat zijn halve spa-flessen die er staan heen en weer te klappen. Vier cilinder 2.4. Moet u zich voorstellen, als je dat opblaast naar een V8, heb je dus een 4.8 liter V8-motor. Dat is heel gek, want dat is eigenlijk heel ouderwets om zo'n grote viercilinder te bouwen. Hij weegt 1400 kilo. Wat! 1400 kilo en dan zo'n grootste Volkswagen Jetta, ja, nou die weegt ongeveer hetzelfde, maar die zit helemaal vol met elektronica en deze is helemaal leeg en gespeend van elektronica. Het is een beetje ouderwetse techniek, uh, geen uh, gekke start-stop systemen, geen uh, rare elektronische dingen. En ik ontdek nu dat er in het dashboard uh, bij de benzinemeter een dood Japans mugje ligt. Hoe is die daar gekomen? Nee, dit is gek. <lacht> het is een demo-auto met een dode, dode vliegauto eruit. <lacht> Wat is deze auto nou? Los van het feit dat hij er aardig uitziet, kost die 35 mil. En kan die motor, op papier dus weer heel veel, 2,4 liter, 178 pk, maar het ding is niet vooruit te branden eh, voorwielaandrijving. En als je ergens optrekt bij het stoplicht, wil hij wel weg, maar graaft hij zich door het asfalt heen en dus door je voorbanden? Want is hij enorm aan het klauwen om vooruit te komen? Het heeft best tork, maar eenmaal op snelheid, onder de 4000 toeren, gebeurt er helemaal niks. En bij 6.500 toeren is het gewoon klaar. 35.000 euro kost dit lieve apparaat. En dan moet je er ook nog uh, van een uh, Nama koe houden, want in de zijkant duren. En op het dashboard is plastic met koeiengrain. En het ziet er zo plastic uit. Het is wat Amerikanen vroeger bouwden in de, in de Chrysler 300M. En die zijn er van af. Um, alleen meneer Suzuki nog niet. Ja, het is een beetje outdated. En het is nu ook gewoon het graf van een mug. En dan zeg ik een minuut stilte voor de kizashi. Nee, helemaal geen minuut stilte. Jij het. Nee. Ja, voor, voor voor weg die mug... Ja, die mug, ja, zielig. Ja, maar je was er niet heel erg blij mee. No, dat wordt nee, te zwaar, te, te weinig. Het is het, Suzuki het heeft niet. altijd lopen roepen: wij gaan niet in de grotere modellen. Nee, probeer en het, doen ze net, nee, en het dan het gaan ze niet gigantisch nee. op een smol. Je hebt een collega, Mario Vos, ja. die schrijft voor Carols. Ja. Befaamd journalist. Kun je zeggen. En die is bij ons. Het is wel een Brabander, dat wel. Moet ik even ja. waarschuwen. Hè? Ja, dat is altijd het <laughs> ding. Mario, goedemiddag. <laughs> Goeie Hé, hey, Ik hoor het ja. We <laughs> het allemaal. Je bent echt een brabander, hè, Gro? Oh. Jazeker, jazeker. Verkopen ze bij jullie die Kizashi een beetje? Nee, grapje, Mario. Heeft van alle gegevens op het stokje. Want jij rijdt in een, in een Kia Optima. En ja, wat is dat? Is dat een directe concurrent van die, die Kizashi? Nou, dat zou je wel denken, want hij is uh, exact even duur. Mm -hmm. En uh, hij is uh, ongeveer net zo compleet uitgerust. Eigenlijk nog net iets completer, maar hij is wel 20 centimeter langer. Kijk eens. Het is een, een, echt een, een auto's maat groter. Ongeveer het formaat het Mondeo, Audi A6 bijna. Zo. Dus, uh, dat, uh, dat, en en hij ziet er een stuk, een stuk aardiger uit dan zo'n uh, zo Kizashi. Hey, en, en, en qua motorisering, uh, ook een dikke... Dat is een 4-cylinder 2.4 die we net hoorden. Het zit er een motor ja. in? Nou, dat, heeft, uh, dat heeft die Kia Optima nog niet. Mm -hmm. Die heeft uh, uh, alleen een 1,7 liter dieselmotor op dit moment. Aha. Maar er komt een 2 liter benzine motor aan later het jaar. En er komt een hybride versie aan. Kijk eens aan. Ja. Maar, de, maar wat je feitelijk uh, uh, zegt, Mario... dat is ja. dat die Kizashi... nou, leuk geprobeerd... maar als je nou in die categorie wil winkelen... en dan heb ik het name over prijs en formaat... Ja. dan kun je eigenlijk beter naar Korea gaan... en daar een Hyundai of een Kia weghalen. Dat doet pijn voor Japan, zeg. Lijkt ja. mij wel. Lijkt mij wel. Maar waarin is die auto nou... De, de, de, de, de, de, de, de, waar, waarin zijn ze nou daadwerkelijk beter? Of liever gezegd, waarop gaat Suzuki nou echt gewoon stuk? Ja, nou... Wat, wat belangrijk is, is dat eigenlijk die Koreanen, Hyundai en Kia, die hebben eh, zulke grote stappen gemaakt de afgelopen jaren. Dat ontwikkelingstempo ligt zo verschrikkelijk hoog. Het, het design is verfrissend modern. Ze hebben ook een designstudio in Europa zitten, waar die auto's worden ontworpen. De techniek wordt veel sneller ontwikkeld dan bijvoorbeeld bij spreken bij zo'n merk als Suzuki. Ja. En ja. Als je, als je dan kijkt wat, wat, er, wat er aan afwerking en de gebruikte materialen... dan is zo'n Optima gewoon echt een veel, een veel betere auto. Ja, jij ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, liet het vallen, want we hadden het er toevallig over. En, Ik nou, dat je, dat je, ja, Nee, maar <laughs> dat moet je, moe je dan even in de auto zo komen vertellen. Dus in die klasse, de, de, de klasse van de grotere Japanners... gaat u rustig winkelen in Korea eigenlijk. <laughs> is, overigens ja, de feit kunnen overigens zeggen. op Geneve ja. sowieso wat de beide Koreaanse merken... die overigens achter de schermen één zijn, wat die daar neerzetten indrukwekkend. Hyundai en Kia, Ja. ja. ja. ja. ja. Mario, dankjewel. je wel. Wij gaan je binnenkort uh, uitvoerig spreken in de auto-show. Ja, dat is ja, klopt. Maar, dat is maar klopt. even dank voor de update. Ja. Hoe noemen ze Hyundai in Amerika? Dat heet heel anders daar hè? Hyundai. Hyundai. Nee. Hyundai. Of Hyundai. Nee, nee Hyundai. Hyundai. Hyundai. Ja? Ja. Ja. Okay. Dus je hebt en Hyundai. Ja, populaire auto. Uh, vooral met de Sonata en uh, die SUV-klasse. Ja. Uh, dat is een buitengewoon populaire auto. Ja. ja. Ken ja. je de Suzuki Kizashi? Want die heb je ook nee, in Amerika. nee, nee nee kost hij maar 20.000 dollar. Dat je ja, ook niet verkocht. Nee, maar dan heb ik liever een Hyundai voor 17.000 dollar. Ja, dat Betere is het auto. verhaal. Ja, ja. Ja. Ja, dat is wat die auto's daar kosten. Ja, dat is het punt. Dat komt omdat wij BPM's betalen, BTW's. Betaal je helemaal niet in Amerika. Nee. Is gewoon, nee. Als je koopt voor 35.000 euro gewoon een mooie, mooie BMW 325. Minder, shift. minder. Dus je rijdt voor niks ja, nee. En, nee En zoals je weet, benzine kost ook niks. Ja, ik kan net zeggen, ja. nou, hoe zit het met de brandstof tegenwoordig? Zes weken achter elkaar gaat de brandstof... Per dag omhoog. En dat is een groot gevaar in Amerika. Want in Amerika telt bij twee dingen. Je eigen portemonnee. En de kosten van benzine. Zo belangrijk is het. Zo belangrijk is het. Ja. Want het. Test of het tast aan de vrijheid van mobiliteit van een Amerikaan. Als je het te duur maakt kun je niet rijden en dat is een doodzonde. Men, mensen rijden minder, dat merk je ook in de feestdagen. Maar hij uh, is nu vier en een kwart dollar per gallon. Nou, gedeeld door vier, dan heb je het over 1 uh, dollar nog wat per liter. Dat is dus uh, 75, 80 dollar of uh, eurocent. eurocent ja. Ja. Nou, wat kost het hier? 1,83 zijn, zijn we ook nog. Ja. Oké, okay, dus, ja. uh, maar zodra het naar de 5 dollar per gallon gaat. dan hebben we het dus maar over nog geen euro per nee. liter. Ja dan gaat Amerika op zijn kop. En dat komt natuurlijk door een aantal factoren. Midden-Oosten, Iran, enzovoort, enzovoort. Maar de grootste klachten tegenover de regering... en de administratie Obama is... benzineprijzen, benzineprijzen, benzineprijzen. Wat voorkomen van? Wat kostte benzine tien jaar geleden? Ja, dat... 10, 15 dollar Nee, dat was 60 zoiets. Het is misschien verdubbeld. Maar het gaat dus om het feit dat je op die afstanden... boerderij, Oklahoma, van naar Kansas... Waar je gemiddeld, noem maar wat, 200 kilometer per dag heen en weer rijdt. Ja. Dat moet kunnen voor onder x bedrag. Ja, Als ik mijn auto vul, kost dat 60 dollar. Ja. Als ik diezelfde auto hier zou vullen, kost dat 100 euro. euro. Ja, ja, 120, 130. Dan ja, moet je ja. een hoop geld overhouden. Ja. Ja. Ja. Daarom blijft nee, het is duur, er... duur hier om te rijden. Ik ja, merk het van alles. Daarom waar, blijft wel hij wel. daar ook maar zitten. David, dankjewel ja, je komst, uh... dank je wel voor je komst. David Hammelburg. Okay. En wanneer ga je terug naar New York? Morgen. Morgen. Morgen. Ja pool. Ja? Dankjewel. Geweldig. Carlo, zit erop. Volgende week ja. hebben wij een, uh, weer een TOS-autoshow. En dan hebben wij uh, een uh, global player, kunnen we bijna zeggen. Want dat is Jan-Peter Balkenende, De naaste oud-premier. Ja. Enorme autoliefhebber. En globaal, omdat hij tegenwoordig partner is bij een personal advice club. Ja, dat doet clubje, hij iets met, uh, clubje, met, dat iets, doet iets met milieu en zo. Ja, Komt ook een heel goed milieu zelf, geloof ik. Dus <laughs> die zit er volgende week. Rijdt in een enorme grote Duitser met een hybride aandrijving. en uh, uh, Wij gaan zo de beker uitreiken aan ja. David Hammelberg. Die ja. overigens ook in de TOS-wipwinkel is. Straks de collega's van Opium hier. Nu eerst het NOS Journaal. En met niemand minder dan, Jeroen, hebt Tot volgende week. Tot volgende week. Radio 1. Het NOS Journaal. In Velsen-Noord woedt een zeer grote brand bij een afvalrecyclingbedrijf... waar veel oud papier ligt opgeslagen. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Mensen die wonen in de buurt van de rookpluim... krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Er is geen direct gevaar voor omliggende panden.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 Goedemiddag, Alpje met het cultuurmagazine van de Afro op Radio 1. Live vanuit de Amstel-foyer van Carré. Ach, wat een lekker zonnetje hier. We zijn begonnen en het is alsof we begonnen zijn met kruipen. Het lopen lijkt ver af, maar we zijn jong, we nemen de tijd... en we proberen. We pakken de handen, we lopen zolang het kan. Dat zijn de eerste regels van een gedicht van Tseed Bruinja. Hij is hier straks de gast. En wie ook begonnen is, dat is Erik Corton. Hij gaat talent een podium geven. U hoort in, eh, straks in de 80 seconden welke vormen dat kan aannemen. Actrice Rivka Lodijs heeft een bijdrage aan de virtuele vitrine... Dat deed ze nog niet eerder. Nee, absoluut niet. Dit is echt de eerste keer. Ik vind het ook wel heel cool. Ja, Dick Matenaar heeft het voor elkaar gekregen. hoor. Hij verstripte Kees de Jonge, een monnikenweek. Dat staat u en daarover hoort u hem straks. En wij van de AVRO peilden de stemming ook bij een voorstelling van de prooi. Ik vond het heel verrassend. Wat is dit? AVRO? Oh, nou... Ik heb wel genoten. Ja. Ik vond het ontzettend leuk gebracht hoor. Genoten. Ja, wij ook. Straks uh, hoofdrolspeler Mark Rietman over uh, de prooi. En we werken toe naar de apotheose van de opium Verhalenwedstrijd. Vanavond wordt de winnaar bekendgemaakt op televisie. Wij van de radio, wij kennen onze plaatsen. We be beperken ons tot het onthullen van de top 10. En er is live muziek. Here comes tonight. Nee, hier komt Marieke Jager. 2, <tied> 3, Big girl, ready to go. Away from here. LEAVE LIKE THEY DO IN THE MOVIE GROW UP BE A MINDFUL TRAVELER OH NEVER FORGET I'M HERE Straks worden haar nummers aanmerkelijk langer, dat snapt u. En u hoort ons, wij horen u ook graag. Mailen kan naar opiummetavro.nl en twitteren kan naar opiumafro of hansopium. Vandaag is het de eerste kivits eigenvonden. gevonden. Is er verder nog nieuws? Jazeker. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. De provincie Limburg die gaat 5 miljoen besteden aan volkscultuur. Dan moet u denken aan de fanfares en harmonieën. Dat geld kwam door een motie van de PVV in de Provinciale Staten. Dat is opmerkelijk, omdat de partij cultuursubsidies links linkse hobby vindt. Geld blijkbaar dus niet voor volkscultuursubsidies. Hoe dan ook, de muziekkorpsen zijn natuurlijk heel blij. Dat geld kan goed worden gebruikt, zegt Manon Peltzer. En, en hij is van de bond voor tamboerkorpsen. Bestuursleden, Sorry. oude of nieuwe bestuursleden, maar ook voor instructeurs en tamboermatres. Zodat de verenigingen weer goed in hun vrijwilligers komen te zitten. Zakenman Hans Melgers heeft de Dirk Scheringa-collectie voor Nederland gered. Hoewel volgens kunstkenner Willem Baars is de collectie met Nederlandse schilders zoals Karel Willink en Charlie Torop in het buitenland helemaal niet zo gewild. Nee, nee, echt uh, totaal niet. Dat, uh, we moeten onze eigen kunst helaas niet overschatten. En wereldberoemd in Nederland betekent dat je tot Bras gaat en tot kleef gaat en uh, daarna... Uh... Valt het, valt het heel erg stil. Nee, daarvoor is die kunst ook gewoon niet goed genoeg, internationaal gezien. Nou, dat is lekker. In, uh, in de Achterhoek is in elk geval wel veel belangstelling. Daar wil Zakenman Melgers een nieuw museum bouwen. Het Scheringgaan Museum in Spanbroek trok 40.000 bezoekers per jaar. En dat zien de gemeenten daar ook wel zitten, al dus Melgers. Ik heb dus uh, verschillende gemeenten, gemeentes gehad, burgemeesters... Uh, uit Winterswijk, Ruurlo, Zutphen, Lochem... Uh, die allemaal uh, veel belangstelling hadden. En die, ja, die dus aan het lonken waren om mij dus naar, die, uh, naar die plaatsen te krijgen. Ja. En, maar ik heb nog geen beslissing genomen. Hoeveel Melgers heeft betaald voor de ruim duizend schilderijen wil hij niet zeggen. Volgens kunstkenner Baars moet het bedrag rond de 15 miljoen euro liggen. De bellende engel op de Sint-Jans-kathedraal in Den Bosch... heeft deze week de New York Times gehaald. In het artikel wordt uitgebreid stilgestaan... bij het beeld van de engel met spijker, broek, laptop, tas en mobieltje. Sinds afgelopen december kan er ook worden gebeld met de engel. De kosten voor dit gesprek zijn 80 eurocent per minuut... met een maximum van 8 euro. Welkom. Fijn dat je belt. Omdat je niet vaak met een Engel spreekt... moet ik snel wat toelichting geven. Bel met beleid. Wie contact met boven zoekt, heeft mij uiteindelijk niet nodig. Ik help je op weg. Wet zit. Wel elke dag met een engel, maar dat is een ander verhaal. De opbrengst steekt de engel niet in eigen zak. Dat gaat naar het onderhoud van de kathedraal in Den Bosch. De Amerikaanse liedjeschrijver Robert Sherman overleed deze week op 86-jarige leeftijd. Hij werd vooral bekend door zijn werk samen met broer Richard voor Disney-films films zoals Winnie the Pooh, Tom Sawyer en Jungle Book. Hoewel, hoewel Bear Necessities nu weer net niet, niet door hem geschreven werd. Uh, liedjes als It's a Small World After All maakte hij speciaal voor een attractie in Disneyland. Daar je helemaal gek van als je er bent. En voor de Mary Poppins films met Julie Andrews en Dick Van Dyke schreef hij het volgende. Super, super, super. Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Super I'm a I'm little, Because I was afraid to speak while well, I was just a lad. Me father gave me nails a tweak, told me I was bad. But then one day I learned a word to save me aint the nose. The biggest word you ever, ever heard and this is how we go. Supercalifragistisch spl doosjes was dat. Uh, dat is al geschreven, is er nog meer geschreven. Dit is opium. Ja, 2100 inzendingen waren er maar liefst voor de opiumverhalenwedstrijd dit jaar. De opdracht van deze tweede editie luidde schrijf maximaal 500 woorden over het thema verkeerde vrienden. De jury bestaat dit jaar uit schrijvers, afbrand, kostjes, Arthur Japin en Delke Noordenvliet. Nou, je kan het slechter treffen, hoewel als deelnemer misschien juist weer niet. De leeftijd van de deelnemers die varieerde dit jaar van 12 tot 80. Er werd ingezonden vanuit Frankrijk, Duitsland, België, Engeland en Curaçao. En zometeen maken we in OPIM Radio bekend wie van de 2100 inzenders doorgaan naar de laatste tien. Maar eerst gaan we heel even luisteren naar het juryberaad dat deze week plaatsvond. Uh, ik had deze t, uh, twee van de drie sterren. Maar ik moest echt wel een paar keer een beetje lachen. Denk ja, ja en dat ik geloof voor geen millimeter. Nee. Ik snapte ook nee, niet. Snapte nee. het ik snapte, niet. Het, ik snapte nee. hem niet, maar ik vond nee. het eh, nee, wel leuk. Ik vond het toch een beetje moi. Het geheim van een kort verhaal is dat het suggestief is... dat het niet te veel uitlegt... dat het niet ontzettend naar een clue toewerkt... dat het een goede, korte, spitse opbouw heeft... en dat we weten waar het zo'n beetje uh, over gaat, dat het niet verwarring wekt. Ik vond het gewoon wel een beetje spannend. Ik dacht van, het gaat ze allemaal afspreken met die man, hoe eindigt dit? Alleen het eindigt, maar, maar dat is volgens mij altijd het probleem met die hele korte verhaal, het eind dat ze dan zegt van, bovenal deed ik het uit lust. Dat ja. je denkt, ze, ja... ja. Nou, dat merk je zo vaak in dit soort dingen. Ja. dat je denkt van, nou, dat zie je nou net even niet. Nee. Ze nee. proberen er altijd een clou aan te maken. Ja, ja. En dat moet je juist niet doen. Maar het is dat... vaak de eerste alinea en de laatste alinea ja. die kunnen soms weg. Uh, je hebt tijd nodig om iets op gang te brengen. En uh, als het stuk eenmaal staat, dan denk je ach ja, maar dat, dat beginnetje had ik helemaal niet nodig. Dus dat kan eruit. Ja, de laatste ook. Ja, dat is, uh, die kan je ook vaak eruit gooien. Niet de hele alinea, maar ook wel vaak de laatste zin en ook wel vaak de voorlaatste zin. Nou ja, zelfkritiek als je uh, nog eens goed gaat kijken wat je hebt gemaakt. Of laat ik het zeggen, als, mocht, het, mocht je het wel zo doen, dan zou ik denken dat je dat op een heel andere manier schrijft. Dat je dat, dat ja, je ja. niet zo kabbelend vertellend nee, schrijft. Een soort, ja, heftige, ja dat je in stijl daar ja. iets mee gebeurt. Ja. Ik met je dit, dit kabbelt inderdaad heel erg voor. Mensen zijn slordig. Gewoon heel erg slordig. En ik denk dat het uh, nou, verstandig is als je een verhaal instuurt... dat je uh, de spellingscheck aandoet... en dat je nog eens iemand anders ernaar laat kijken... om er de fouten uit te halen. Want hoe goed je ook kunt spellen, je laat altijd wel een fout staan. Ik heb al een tip, het zou leuk zijn als mensen volgend jaar ook zelf de titels verzinnen. Dat helpt toch, als je een originele titel hebt. En altijd heel goed kijken naar je eerste zinnen en naar het eind. Want daar gaat het het meeste mis, hebben wij gezien. Meedoen vooral en je niet laten weerhouden door onze zure kritiek, maar mm -hmm. gewoon meedoen en proberen. En volgend jaar hebben we weer een ander thema... En dan komen we mensen weer op andere ideeën. Dat lijkt me ontzettend leuk. Ja, meedoen is belangrijker dan winnen, toch? Hoewel het natuurlijk heel erg leuk is om wel te winnen... want dan mag je bijvoorbeeld naar het Boekenbal aanstaande dinsdag. Goed, u hoorde juryvoorzitter Nelke Noorrevliet... samen met collega's Aaf Blondkostius en Arthur Japin. En dan nu ja, de namen van de mensen, de tien mensen... die zijn doorgedrongen tot de, de top tien. Het begin van de eregalerij van de Opiumverhalenwedstrijd... 2016. 2012. Dit zijn de tien in heel willekeurig. Nou, niet helemaal willekeurig. Nee, het is op alfabet. netjes op alfabet. Sebastian Anderweg uit Nijmegen. Jacques van Bills uit Ruurlo, Jelena Barisic uit Rotterdam... John Hermsen uit Den Haag, Marloes Robijn uit Utrecht... Marcello Russo uit Groningen, die had al getwitterd ook dat hij in de top 10 zat. Dat is knap. Simone van Saarloos uit Amsterdam, Elie de Smet uit Utrecht... Willeke Stadman uit Nieuwegein en Luc Stevelmans uit Maastricht. Gefeliciteerd. Uh, en een van deze tien ja, die gaat dus vanavond horen dat hij die winnaar is van de wedstrijd. Uh, vanavond wordt die winnaar bekendgemaakt in Opium Televisie... Ja, die, uh, daar zijn de mensen die die uitzending doen al uh, volop uh, in voorbereiding. Cornel Maas is zo druk dat hij niet bij de, bij de microfoon kan komen. Maar Laura Kors is daar wel voor ons. Uh, Laura, uh, ik neem aan dat jij een paar van de, van de uh, potentiële winnaars daar om je heen hebt staan. Zojuist zag ik de juryleden Arthur Japin, Nelleke Noordervliet en Aafbrand Korsjes binnenkomen. En hier zitten de tien overgebleven... In van de verhalenwedstrijd. Jij bent? Jelene. Je hebt een broodje kroket voor je. Oh, het ziet er een beetje koud uit. Ja, is het ook. Ik heb al een uh, ander broodje op. Het was me toch iets te veel. Spannend? Ja, ja op zich wel. Maar ik ben eigenlijk wel heel tevreden dat ik bij de laatste tien zit. Grote verrassing? Ja, heel erg. Schrijf je vaker? Uh, nou, de afgelopen tijd juist niet. Het was een hele impulsieve deelname eigenlijk. Ik besloten op het laatste moment om het toch maar mee te doen. En wat gaat je verhaal over? Over hangjongeren en um, ja, hoe, hoe andere mensen hangjongeren zien. Maar wel uit het perspectief van de hangjongeren zelf. En dat is wat jij gedaan hebt met het thema Verkeerde Vrienden. De prijs bestaat uit kaartjes voor het boekenbal en een publicatie van jouw verhaal in de Volkskrant. Wat lijkt je leuker? Toch de publicatie. Ja. Waarom? Ja, omdat het natuurlijk mijn droom is om gepubliceerd te worden. Boekenbal kan me in principe wel gestolen worden, wat dat betreft. Lijkt je niks? Nou, dat wel. Het lijkt me wel leuk, maar... Hier ook nog een, een deelnemer. Waar heb je meer zin? Boekenbal of de publicatie in de Volkskrant? Goed. Um, op zich thuis lezen de NLC, dus de Volkskrant doet me niet heel veel. Maar ik denk dat het vooral om de eer gaat. Bij de laatste tien, grote verrassing... Ja, ik wel. Ik was de wedstrijd eigenlijk zelf een beetje vergeten. Ik was meer met andere dingen bezig, proefwerkweek en zo. En terwijl ik opeens gebeld. Dus het was wel, eigenlijk best wel een hele grote verrassing voor mij. Je lijkt nog heel jong. Hoe oud ben je als ik vragen mag? Uh, afgelopen dinsdag ben ik 18 geworden. Oké, okay, nou en toch al zo ver gekomen in de wedstrijd. Wil je later ook uh, meer met schrijven gaan doen? Ja, ik vind schrijven op zich wel heel leuk. Ik, ik, ik ambieer niet echt een hoofdcarrière als schrijver, maar het lijkt me wel leuk om al, altijd te doen nog, zeg maar. Als bijcarrière? Ja, zo, zo zou ik zeggen. Ja, ja. En als hoofdcarrière dan? Dat weet ik nog niet helemaal. Dat is, dat... Ik gok dat dit een trotse vader is. Ja. <lacht> Hoe trots? Uh, zeer trots. Nou, dat is toch wel een prestatie dat iemand bij de laatste tien uh, komt. Uh... Dat is u nog nooit gelukt? Nee dankjewel, nee. Zijn moeder, moeder heeft ook meegedaan, maar die is dus niet bij de laatste tiende gekomen. Oh, dat is, uh, leidt dat nog tot strijd thuis? Nee, niet echt. Nee. Dat vond ik vond het wel jammer maar. Neem je dan wel haar mee naar het boekenbal als je wint? Dat weet ik nog niet. Nog even snel naar een andere kandidaat, hier de laatste. Oké, okay. de uitslag is nog een paar uur verwijderd vanaf nu. Uh, ja. Hoe gaat het met de spanning uh, Nog wel uh, goed hoor. Ja, we zitten hier gezellig uh, met z'n allen te praten. En, uh, nee, ik voel nog niet uh, zware concurrentie of zo. <laughs> uh, was het een verrassing? Tot de laatste tien doorgedrongen? Ja, zeker. Ja, ja, heel erg. Ik had bijna niet opgenomen. want Het was een onbekend nummer. Toen dacht ik, na. Nou, <laughs> maar toen heb ik het toch maar opgenomen. en Toen was ik heel verbaasd inderdaad. Ja. 2100 inzendingen. Ja. En jouw verhaal is de beste, bij de beste tien? Ja, dat is heel mooi. Ik ben heel blij. Ja. Nou, succes. Hou het nog even vol met die spanningen met de zenuwen. En uh, nou, vanavond uh, zullen we het weten. Ja. Want uh, vanavond wordt dus die uh, winnaar bekendgemaakt uh, bij de collega's van Opium Televisie. De winnaar die uh, heeft dus behalve twee kaartjes voor de boekbal. Of één kaartje, oh, ik zeg wel twee, misschien is er maar één. Uh, uh, ook nog aanstaande maandag, ja. Nou ja, ja, alleen in de boekbal is ook leuk. Ja, er is helemaal geen reet aan natuurlijk. Nou nee? nee? ja, kun je contacten leggen natuurlijk. Ja. Maar in ieder geval uh, wordt uh, maandag wordt ook het uh, verhaal dan gepubliceerd in de Volkskrant. En vanavond uh, wordt het dan bekend. Uh, Laura Kors, die was voor ons bij die... Uh, ja die laatste de shortlist zou ik het maar noemen in het kader van de, van boeken is dat wel altijd wel al mooi Shortlist, vind ik. U hoorde hem al even, Mark Rietman. Ik ga straks met hem praten over de voorstelling De Prooi... die vanavond in première gaat. Ik vind het wel bijzonder dat je hier op de dag van de première Ik ook. Ik zit, zit. te trillen van de zee. Ja. <laughs> maar eerst naar de live muziek. De eerste twee albums die waren al een klasse apart. En met haar derde plaat aan theatertour, Here Comes the Night... ontdekt singer-songwriter Marike Jager... een andere kant van, zich, van zichzelf, de duistere. En dat hier in het volle zonlicht in Carré. Marike Jager. Dat meest duistere liedje komt nu weer...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 you're shy when i'm getting closer don't fool me now take my hand we'll never straks eh, nog Twee keer in het volgende uur van Opium Geld en Theater. Als die twee begrippen samenkomen in één tekst... dan gaat het meestal over bezuinigingen, maar nu even niet. Het Nationale Toneel beleefd vanavond de première van De Prooi. De bestseller van Jeroen Smit over de ondergang van ABN AMRO... is het verhaal over arrogantie, narcisme, roekeloos, ambitie... maar ook een koningsdrama en daar weten ze op het toneel wel raad mee. Zoals u weet, de gast in Opium, Mark Rietman... speelt de ambitieuze bestuursvoorzitter Rijkman Groening. Goeie naam trouwens, hè? Rijkman Groening. Ja, ja, dat je kind Rijkman dat is, de ja. zijn voornaam, hè? Ja, ja, ja. Hoe en, Kind, Rijkman, ja. ga jij het leven maar in. Ja, en, en het, het, het grappige is ook dat hij al heel vroeg wist dat hij hoog wilde uh, terechtkomen in de bank. Hè? Ja, het schijnt dat hij bij binnenkomst in de bank heeft. Hij heeft 25 jaar, uh, het gewoon één carrière gehad, en bij binnenkomst zei hij eigenlijk al: Ik zou wel uh, uiteindelijk op die hoogste verdieping terecht willen ja, komen. Ja. Is dat, ja, dat ook met, met, met dat gevoel dat je, dat je zo'n rol uh, vormgeeft van, van ambitieus uh, ellebogen? Uh, ik weet het niet. Ja, zeker. Dat ja. is natuurlijk een deel van die man, zeker geweest waarom hmm. hij ook gekomen is waar hij gekomen is. Ja. Uh, hij had natuurlijk ook wel een, een goed stel hersens en hij kon goed uh, uh, zaken doen. Yeah. Uh, dus het was een, een heel pakket... waardoor die toch uiteindelijk daar kwam. Ja. Yeah, yeah. Um, destijds de, de hele ondergang van ABN AMRO... de, de, de op een gegeven moment de opsplitsing... Uh, tussen de, de yeah. Royal Band of Scotland... Yeah. Fortis en uh, Santander. Santander of, uh, en, en de toestanden met Anton Veneta. En et cetera. Barclays, I en G. Heb je het allemaal gevolgd toen? Ja. Uh, toen heb ik het uh, uh, nou grofweg als een buitenstaander gevolgd. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar ik heb nog... er nu natuurlijk wel in verdiept, ik heb dat boek gelezen. En, uh, ja. Ja, ja, ja. Ja, ik weet er nu alles van. En zat er uh, meteen ook, naar jouw gevoel, ook theater in? Toen, je, daar, toen was de plannen natuurlijk al om. Uh... Nou ja, de gang van die man, als je het hebt ja. over koningsdrama, is natuurlijk uh, wel dramatisch. Mm -hmm. uh, hè? Iemand die uh, on Nederland zegt: uh, ik wil wel aan de top komen. En uh, daar, dat niet onder stoelen of banken. Daarin is hij eigenlijk heel plain en open altijd mm -hmm. uh, uh, geweest. En die meneer gaat helemaal te grond. En uh, met hem die hele bank ja. er is nu nog maar een heel klein stukje over. Ja. En dat heeft natuurlijk wel theatrale proporties. Ja. Maar, maar is hij daarin uitzonderlijk? Want ik dacht dat die hele wereld daar bevolkt werd... door mensen die zeggen van ik wil naar de top Ja, dat is zeker. En in die zin stuurt dat elkaar ook weer op. Want uh, het is natuurlijk een, een, een mannenwereld. Een, uh, uh, uh, de apenrots uh, is een beeld. En dat is uh, zeker zo hoe die bankwereld in elkaar zit. Dus dan, dan is het ook nog eens het gevecht om... De hoofdaap te worden, ja. Ja, ja de, de bokito op de apenrots uh, ja. werd hij uh, genoemd ergens. Ja. Dat is misschien ook wel analoog aan het de, de, de decor wat jullie hebben gekozen... want het ziet er ook uit als een apenrots. Ja, we hebben een wonderlijk uh, decor door een, een fantastische Oosterwijkse ontwerper. We hebben een draaiende vloer uh, die, waar wij uh, constant als uh, bankmeneer... met bankteksten uh, in moeten klimmen en ons uh, moeten vasthouden... zodat we niet te platter vallen, ja. Ja. Maar dat betekent ook een soort extra concentratie. Want je moet voortdurend dus jezelf zeker. Anders lazen je je naar beneden. Ja, want je klimt soms naar zeven meter hoogte. En dan uh, zou het kunnen zijn dat je naar beneden uh, valt. Dus je moet jezelf weer zekeren en zijn er spelen. Het was wel fijn dat... Uh, uh, meestal is een decor tijdens repetitie nog niet in, de in, de, in het repetitielokaal. Aha. Nu stond meteen al die vloer. Dus we konden vanaf de eerste dag konden we klimmen en klauteren. Ja. Ik was als kind ook heel goed in het wandtrek uh, klimmen. Niet. Dus uh, uh, ik was heel blij dat het al tijdens repetities in het lokaal stond. Ja, ja, ja. Ja, jouw vader zat in verzekeringen. Ja, is dat inderdaad. vergelijkbaar met, met, met deze materie, of toch niet helemaal? Nee, dat was echt een hele rustige bedoeling... <laughs> vergeleken bij, uh, bij deze hectiek om maar de grootste van de wereld te worden... en, ja. uh, en daar aan ja. uh, ten onder te gaan. Dat ja. is toch een andere, ja. andere koek? Ja. Ja. Ik, ik moest wel denken, ik was van de week bij, bij een van de laatste try-outs... In, ja. in de Schouwburg in, in Den Haag. Ja. Dat jij uh, lang geleden, in, in Oud Geld, speelde jij uh, Kiet, ja. uh, Bussink... Ja. Die ontzettend goed was ook met geld. Ja. Maar zo autistisch als maar kon. Ja, die en... was wel heel erg autistisch. Ja, ja. Ja, ja, van Rijk, maar Groening wordt, wordt ook dat gezegd dat hij ja. niet echt ja. goed was. Ja, blijkbaar uh, uh. moeten ze dan mij hebben voor dat soort, <laughs> soort rollen. Nee, maar je ja. dacht meer, dat bedoelde ik nog niet eens te zeggen. Nee, nee, maar ja, maar is, het. Het, is het wel van, uh, gebruik je dan nog iets van die ervaring van toen? Ja, je neemt natuurlijk altijd mee wat je hebt gedaan in het verleden. Nee, die is echt wel verdwenen ja. in... Uh, ja, ik moest er wel even aan denken, maar die was echt wel uh, contactueel gestoord. Terwijl van Groening wordt het meer gezegd, maar dat heeft volgens mij meer te maken met zijn hardheid of zo met uh, ik wil het bedrijf nu die kant op en dan moeten we mensen kwijt en daarin was hij niet altijd sociaal uh, nee. even handig. Nee. Hij heeft twee keer dat hele bedrijf dat hele bedrijf van honderdduizend man een andere kant op willen sturen en onderschatten daarmee ja dat je toch met honderdduizend man te maken hebt ja. die, die ja. dat moeten gelo gaan geloven en ja. uh, die richting op willen en daarin was hij niet heel erg handig. Ja. Maar da daarin onderscheidt hij zich nogmaals niet van de anderen. Uh, het, is, het is een apenrots en daaronder heel veel mensen... waar het ja. bestaan niet eens van vermoed wordt, heb ik het gevoel. Nee, dat lijkt me ook zo merkwaardig ja. aan, aan, daar helemaal aan de top zitten. Uh, nou, daar was hij ook extreem in. De, de, de Jan Kalf, die voor hem uh, was eigenlijk nog een ouderwetse bankier... die ook wel één keer in de, in de twee weken het land inging... om eens even met, uh, met een filiaalhouder te praten. Ja. Dat interesseerde die Rijk van Groening niet uh, nee. echt. En dan heb je natuurlijk het gevaar dat je helemaal loszinkt van de werkelijkheid. En alleen maar met miljarden en honderden miljoenen bezig bent. Nou ja, weer wat verloren. Weer wat gewonnen. Ja. Um, dat gevaar bestaat zeker. Ja. Hebben jullie ook nog als voorbereiding daar in dat gebouw aan de Zuid-Azond gelopen? Nee, uh, nee. Had je dat leuk gevonden? Ja, eigenlijk uh, dat ga ik nu stiekem toch nog wel eens even doen. Of we of het, of het enigszins hebben ge, ge, getroffen. Ja. Ja, ja, want het ja. is toch... Uh, het, het, het, het heeft iets magisch ook inderdaad dat je van de, met de lift autochauffeur uh, ja. meteen naar de top ja. en uh, alles, ja. alle afdelingen ja. En waar uh, Amerikaanse bankiers in Nederland was het niet zo heel erg. De Amerikaanse bankiers, een van de topbankiers, die zag eigenlijk nooit meer het bedrijf. Die ging in de parkeergarages een lift naar 600 hoog en zat daar het <lacht> bedrijf te besturen. Die had ja. totaal geen contact ja. meer met ja. het uh, On met... Onvoorstelbaar. Ja. Ja, even het Koningsdrama, want je noemde al Jan Kalf, de, de, de, de oud-topman, ja. gespeeld door Jaap Spijkers. Hij, ja. hij gaat weg en er is een aantal heren die heel graag die, uh, die positie plek... willen overnemen. Ja, ja. ja. Schets ons een beetje... de. de nou ja, het steelfeld. is dan uh, een, een net gebeurd dat eigenlijk de, de natuurlijke opvolgers zijn. Er is er een aan ziekte en een ander is, is, is met een auto-ongeluk auto omgekomen. Ja, ja. Dus er is een strijd. En er is uh, onder een aantal uh, mensen die dat heel graag willen. Waaronder ook een aantal mensen die een nieuw soort bankieren voorstaan. Het investment banking, dat is het risicovolle bankieren. Maar wat een, wat een bank opeens veel groter kan maken. Mm -hmm. Die Rijkman Groenink is eigenlijk een beetje van het, van het traditionele bankieren. Maar... In in zijn ambitie weet hij die investmentbankers binnen te halen. Ja. Zodat hij. Uh, Grote bonus. Dat Grote ja. bonuswerk, 3, ja. 4 miljoen, 5 miljoen. Ja. Wat ze dan zeggen van uh, ik heb vijf dit jaar binnengehaald. Dan moet je erbij denken. Miljoen. Uh, dat soort <laughs> uh, uh, jongens. Uh, en die haalt uh, Rijkbaar Groenig ook binnen... en daardoor komt hij uiteindelijk op die, uh, die bestuursvoorzittersstoel uh, terecht. Ja, ja. We waren, zoals gezegd, van de week bij een try-out. Even ja. wat reacties van bezoekers na afloop die, uh, ge o die gekeken hebben. Okay. Ik was met name van het begin van onder de indruk van decor, Van decor en hoe dat allemaal erin past. En op het eind vond, vond ik het zelf ook vermoeiend... Dan denk ik, oh, dan moeten ze weer. En je moet altijd maar zorgen dat je vastzit, Letterlijk, figuurlijk. Ja. Dat, je, dat je overeind blijft of dat je gaat liggen op het juiste moment. Ik vond het als publiek zijnde een behoorlijke zit. En uh, om de scherpte vast te houden. Maar uh, de scherpte om op dat decor dit stukje acteerwerk neer te zetten, ja, uh, grote bewondering. Absoluut. Ik vond het een heel somber verhaal. Dat had mij wat meer humor ingemogen. Maar het gaf een, een goed overzicht. Ik vind wel dat wanneer, de zo even over... als je het boek niet gelezen hebt... dan, uh, dan raak je heel snel het, uh, het spoor bijster. Ja. Dat, vond ik niet. Nee, dat vond ik niet. Als je de actualiteit gevolgd hebt, toen, dan kun je, dat, kun je het wel bijbenen. Dat uh, vond ik wel. Ja. Uh, ik vond het goed gespeeld, maar ik, het ging een beetje snel. Het stuk werd sterk, vond ik, door het ensemblespel. Hm. Dus het was niet een hoofdrol met eindeloze monologen... en waar alle aandacht op geconcentreerd was. Maar het was veel meer... Ja, het proces, het mechaniek, dat werd in beeld gebracht. En dat vond ik buitengewoon goed gedaan. En ik vond dus overigens ook het... Eh, daarom ook dat Mark Rietman een hoofdrol speelde... die ook heel gedisciplineerd was in het geheel. En ja. dat, dat vond ik er dus ook heel sterk aan. Ja, je, je wordt inderdaad gedragen door, door, het, door het ensemble. Ja, het is echt een ensemble stuk. Jan ja. Doesburg heeft, maar daar is hij ook heel goed in. Heeft een, ge, ja, we hebben een geweldig stel acteurs. Ja. Heel veel mannen. één vrouw, Betty Schuurman. en Voor de rest acht of negen uh, mannen. Maar we doen het met z'n allen en dat is... Uh, ja. Dat is ja, maar goed ja. ook in het stukje. Ja. Heb, heb je meer sympathie gekregen voor deze uh, Rijkman Groening? Of, uh, weet je, ja, eigenlijk wel, wel. Kijk, niet. je duikt als acteur natuurlijk altijd een beetje in een binnenwereld die ook door de schrijfster nu gegeven is aan ja. deze man. Dus uh, ik, ik weet echt niet wat hij zelf denkt over. Sophie Cassis, hè, die, die, heeft, Sophie Cassis uh, gestreed, ja, die het meestal ja. heeft gedaan. Ja, ja. Maar als ik hem zo zelf meemaken was laatst ook op tv. dan ik vind het ook wel mysterieus dat hij zo zelf zo weinig prijs geeft. Van, mm. uh, van, Kwaadheid of uh, ik, ik vermoed altijd dat hij razend is op Wouter Bos, omdat hij die bank echt niet gerecht heeft. Ja. Maar dat blijft, dan blijven de deuren zo netjes dicht. Ja. Nou ja, dat intrigeert ja. mij wel. Ja. Komt hij vanavond naar de première, denk je? Hij komt niet vanavond, maar, maar hij, hij heeft naar? wel gezegd dat hij gaat komen. Ik denk ook wel dat hij een keer ergens in doet in de geheim achterin zit. <laughs> Goed, dankjewel Mark. De prooi vanavond bij het nationale toneel in de première. Uh, met onder andere Jaap Spijkers, Joens Spitsenberg, Hayo Bruins. En. Uh, ja, voorstellingen 17 maart in Wageningen, vrijdag 23 maart in Laren, daarna toen door het land tot en met half juni. Tot zo na het journaal van drie uur, want dan gaat opium gewoon gezellig verder. Opium, Avro. De actualiteit van de geschiedenis, onvoltooid verleden tijd op de radio.